René van Brakel met het NOS-journaal. De Egyptische legerleider Sisi heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap. Kort daarvoor legde hij zijn functie als minister van Defensie neer. Sisi maakt grote kans de verkiezingen te winnen. Sinds het leger, vorig jaar president Morsi afzette, is Sisi de machtigste man in Egypte. Lilian Helder blijft bij de Tweede Kamerfractie van de PVV. Dat meldt Wilders op Twitter. Bij de fractievergadering gisteren was Helder niet aanwezig. Wilders liet toen weten in gesprek met haar te zijn en vertrouwen te hebben in een goede afloop. Met het aanblijven van Helder blijft de PVV-fractie met twaalf leden in de Tweede Kamer. In Sittard-Geleen zijn vier leden van de motorclub Bandidos opgepakt. De politie vond wapens en munities in hun auto's tijdens de ontruiming van een huis waar de motorclub een feest wilde houden. Dat werd vanmiddag door de gemeente verboden. Het feest zou worden gehouden in het huis van bandidoslid Harry Ramakers. De burgemeester van Sittard-Geleen zei eerder dat hij wil voorkomen dat de motorclub zich in zijn gemeente vestigt. DAF Trucks heeft een goed jaar achter de rug. De vrachtwagenfabrikant maakte 12,5% meer winst dan in 2012. Het bedrijf maakte bijna 42.000 grote vrachtwagens. Dat 2013 voor DAF zo'n goed jaar was, komt grotendeels door strengere milieuregels per 1 januari. Vrachtwagens die daaraan voldoen, zijn duurder. Veel transporteurs vervingen daarom nog voor de jaarwisseling hun trucks. PEC Zwolle heeft als eerste ploeg de finale bereikt van het toernooi om de KVB-beker. De Zwollenaren wonnen in eigen huis met 2-1 van NEC. Op 20 april speelt PEC Zwolle in de Kuip tegen de winnaar van het duel tussen AZ en Ajax. Die wedstrijd wordt morgen gespeeld in Alkmaar. Het weer nog enkele bijen, maar de buigheid neemt af. Vannacht klaart het op en kan het licht vriezen. Morgen zonnige periode. Het wordt dan 11 graden op de wadden tot 15 in Oost-Brabant. Dit was.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 The Remember to go down.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 Dan zie je niet alleen maar. Alleen een man van steen Van buiten lijk ik hard. Maar trek er eens doorheen. En laten wij je doen in mijn oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Als ik praat, wil ik zoveel zeggen.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 There's no place I'd rather be I would away forever Exalted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 Just to see if you were crazy, but I've been checking you out, girl. Notice your smiling face when I. while we're young Sex, sex, sex, sex, sex, sex, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime.